De beoogde premier van Italië, Mario Monti, weet nog niet of er extra maatregelen nodig zijn om het land weer financieel op orde te krijgen. Het Italiaanse parlement ging afgelopen week akkoord met een uitgebreid geheel aan bezuinigingsmaatregelen. Maar Monti vindt het te vroeg om te zeggen of dat pakket ver genoeg gaat. Vandaag gaat hij verder met de consultaties voor de vorming van een nieuwe regering. Wanneer hij daarmee klaar zal zijn is nog onbekend. Monti maakte wel duidelijk dat hij tijd nodig heeft... om de economische hervormingen te kunnen doorvoeren. Hij wil daarom aanblijven tot de verkiezingen in 2013. Maar de leiders van sommige partijen willen dat Monti haast maakt... zodat er over een paar maanden al vervroegde verkiezingen kunnen worden gehouden. De ANWB gaat nieuwe auto's verkopen via internet. Vanaf vandaag heeft de bond een aankoopservice online... waarmee leden vanuit huis een nieuwe auto kunnen bestellen. Volgens directeur van Voerkom vinden veel mensen het onplezierig om naar een dealer te gaan en daar ook nog eens te moeten onderhandelen over een prijs. Voor hen fungeert de ANWB als tussenpersoon. De bond zegt kortingen te kunnen bieden van gemiddeld 4 tot 7 procent van de catalogusprijs. Het online aanvragen van een offerte kost 20 euro en dat geld krijgt de klant terug als hij de auto koopt. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof gaat bekijken of de nieuwe zorgwet van president Obama in strijd is met de grondwet. Centraal staat de vraag of de overheid iemand mag verplichten om een zorgverzekering af te sluiten, zoals Obama wil. Verschillende staten zijn tegen, net als de republikeinen in het parlement Ze zeggen dat de wet in strijd is met het individuele recht op vrijheid. Rechtbanken hebben verschillend geoordeeld over de nieuwe wet. Het Hoge Rechtshof komt waarschijnlijk volgende zomer met een oordeel. Een paar maanden voor de presidentsverkiezingen verwacht wordt dat de kwestie een belangrijke rol gaat spelen in de campagnes.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 De aanklagers eisen de doodstraf omdat de mannen volgens hen extreem gevaarlijk zijn voor de samenleving. Wit-Rusland is het enige Europese land waar de doodstraf nog wordt voltrokken. Het oosten van Turkije is opnieuw getroffen door een aardbeving. Er zijn geen berichten over slachtoffers of grote nieuwe schade. Maar de schrik is groot. Hetzelfde gebied bij de stad Wan werd de afgelopen weken getroffen door twee verwoestende aardbevingen... waarbij in totaal meer dan 600 mensen omkwamen. De beving van vannacht had een kracht van 5,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag 30 kilometer ten noordwesten van de stad Van. In het gebied leven nog altijd duizenden mensen op straat na de recente aardbevingen.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 Gisteravond laat bleek het niet meer mogelijk om de pagina's naar de drukker te sturen. Enkele kranten zijn daardoor incompleet. De problemen doen zich onder meer voor bij het Brabants Dagblad en de Gelderlander. Zo heeft de Gelderlander vanochtend geen echte voorpagina. En krijgen abonnees van het Brabants Dagblad in Den Bosch de Tilburgse editie. Dan is weer nog kans op mist. Van het zuiden uitbreekt de zon door. Maar in het noorden blijft het op verschillende plaatsen bewolkt en mistig. Het wordt 9 graden in het zuiden en 1 of 2 graden in het noordoosten onder de bewolking. Ook morgen eerst in het zuiden en later ook in het noorden opklaringen. Het wordt nog gemiddeld 6 graden. En dit is de ANWB Verkeersinformatie het hele land, behalve in het zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor en vanwege de mist zijn de spitsstroken op de A9 en op de Ringweg Amsterdam de A10 zuid nog afgesloten. Ondanks de mist verloopt de spits vrij normaal in totaal bijna 60 kilometer. Wel vertraging door een ongeluk op de A7, de Groningen richting Heerenveen. Daar staat bij tussen Beets en nog 5 kilometer. Wel zijn inmiddels alle reisstroken weer vrijgegeven.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 Bij ja Ship Investments kunt u nu investeren in een aantrekkelijke scheepsmaatschap. Wilt u weten wat dat oplevert? Kijk op jayashipinvestments.nl. Raadpleeg voor uw besluit tot investeren altijd het prospectus. Voor dit project geldt geen prospectus en of vergunningsplicht van de AFM. Vraag het prospectus nu aan op jayashipinvestments.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Griekenland uit de euro. Daar is al veel over gespeculeerd. Er zouden volgens de Spiegel in Duitsland zelfs scenario's klaar liggen... voor een, Duits, of een Grieks vertrek. Het nieuwe premier, papa Dimos in Griekenland, wil er niets over horen. De euro is de enige keus, zo zei hij gisteren in een toespraak. We eens even kijken wat u nog meer heeft gezegd. Nou, bijvoorbeeld dat het werk dat de nieuwe Griekse regering moet verzetten eigenlijk veel te veel is voor één regeringsperiode. Hij zei dat in zijn eerste toespraak tot het Griekse parlement. To ergo megalo se schesie met, met, met die er is heel veel te doen, al dus Papadimos. Maar hij is ervan overtuigd dat over een paar jaar de geëiste resultaten zullen worden behaald. Wij gaan naar correspondent Corny Keizer. Die heeft de toespraak gezien en gehoord. Corny, um, was het een verrassende boodschap die Papadimos bracht in zijn mede speech als premier van Griekenland? Nee, dat niet. Uh, maar hij heeft wel heel duidelijk... en punt voor punt verteld waar Griekenland staat... wat er moet gebeuren en waarom. Het doel is volgens uh, Papadimos het uitvoeren van uh, de besluiten... van eind oktober op de Europese top... waar nieuwe financiële steun voor Griekenland is afgesproken. Uh, het verzekeren van de betaling van de zesde tranche van 8 miljard. En het uitvoeren van ja, al die afgesproken bezuinigingen en hervormingen. En hij zegt ja, dat is nodig om het vertrouwen in Griekenland te herstellen en om ervoor te zorgen dat Griekenland in de eurozone blijft. Maar hij liet ook niet na om te wijzen op, uh, op de noodzaak van hulp... aan kwetsbare groepen en dat de hervormingen vooral ook uh, rechtvaardig moeten zijn. En daarbij wees u vooral maar het uh, belastingstelsel in Griekenland. Ja, en hoe kwam die over? Uh, bouwen opstropen, hard aan het werk? <laughs> nou, hij is, hij is een hele rustig sprekende man... Die ja, eigenlijk systematisch al de punten in zijn toespraak afwerkt. Het is een technocraat, het is niet een ja, bevlogen politicus zoals Papandreou of Samaras. Uh, ja, die dinen ze er soms niet voor terug om emotioneel te worden of populistisch te zijn. Uh, nee, Papadimos draait niet om de zaken heen. Hij is uh, direct en duidelijk. Ja, Hij is ook duidelijk over wat er met Griekenland moet gebeuren. Uh, er moet flink bezuinigd worden, misschien nog wel meer dan uh, tot nu toe. Hoe is er gereageerd op zijn toespraak? Nou, er zijn nog niet heel veel reacties uit de politiek bijvoorbeeld... maar die komen wel de komende dagen, hoor. Als er gedebatteerd wordt in het parlement. Nou ja, als je de kranten bekijkt, uh, die links- of rechts vertegenwoordigen, dan blijkt wel een beetje hoe de reacties zullen zijn. De linkse kranten, in de linkse kranten zie je koppen als uh, ja, veel van hetzelfde, bezuinigingen. Uh, andere kranten zijn meer neutraal, wachten een beetje af. En Tanea, dat is dan de grootste krant hier in Griekenland... die zegt, nou, het wordt een lange strijd met obstakels voor de nieuwe regering. Nou, goed, de plannen en de voornemens zijn bekendgemaakt. Kan die dan nou ook daadwerkelijk aan de slag? Nou, hij moet nog even uh, de stemming in het parlement afwachten. Want deze regering moet natuurlijk nog wel het vertrouwen van het parlement uh, krijgen. Er wordt nu, uh, ja, zoals gewoonlijk, hè, dus de procedure hier drie dagen gedebatteerd. En dan volgt die stemming woensdag. Hmm. En hoe zal die verlopen, denk je? Nou, dat, dat, uh, daar is geen twijfel over. De, deze regering krijgt te vertrouwen. Okay. Want het is een coalitie-regering met een brede steun van drie partijen. Ja, En dan zal die ook gemakkelijk zijn bezuinigingen kunnen doorvoeren? Of gaat hij daar toch nog nou, op, uh, op ja, uh, stakkels Ja, dat is natuurlijk een andere vraag. Uh, hè, de komende dagen, weken, uh, moeten we ook een beetje zien... of Papadimos een beetje zijn eigen stempel op het beleid kan drukken. En of de polit politieke partijen uh, dat toevoegen. Laten, hè? en of ze kunnen samenwerken. Dat, dat is de uitdaging waar bijvoorbeeld Tanea het over heeft. Ja, want Samaras de oppositie heeft al aangegeven... Um, nou ja, hij, hij is natuurlijk een nou, van de Samaras, drie coalitiepartijen. Ja. Ja. Ja. Dat hij nog niet met alle bezuinigingen meegaat. Dus dat, dat nou, kan een probleem opleveren. Nou, hij heeft het over de nieuwe bezuinigingen. Hè? En, hmm. en Papadimos heeft het ook niet over nieuwe bezuinigingen gehad. Nog niet. Er moet natuurlijk nog onderhandeld worden over uh, die nieuwe steun. Maar kijk, de woorden van Samaras moet je ook een beetje zien... om. De, de rust in eigen partij te herstellen. He, we zullen zien hoe dat allemaal in de praktijk uh, gaat werken. Maar in ieder geval uh, heeft hij ook problemen in zijn eigen conservatieve partij. Omdat sommigen het niet eens zijn met de deelname aan deze regering. Hij heeft bijvoorbeeld gisteren al één parlementslid uit de fractie gezet. Mm -hmm. Dus uh, hij, dit was een, een, een op, aantal opmerkingen om, om de rust in zijn eigen partij weer te krijgen. Goed, nou, wij wachten af. Cornie Keizer, samen met jou. Dankjewel. Gelderlander en het Brabants Dagblad zijn vandaag incompleet. Kanten hebben een noodeditie moeten uitbrengen vanwege een storing. Hoofdredacteur van de Gelderlander, Kees Pijnappels, goedemorgen. Nou, zo goed is die morgen niet. Maar, nee. Uh, hallo. <laughs> nou, fijn dat u het zelf zegt. Het is een uh, slechte morgen dus. Vanwege een storing, wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, We hebben weer een uh, netwerkstoring mogen beleven. Dus je moet je voorstellen, uh, de Gelderlander heeft 14 edities uh, die. Uh, worden aangeleverd aan twee drukkerijen, eentje in Apeldoorn en Renssgade. Ja. En de eerste, dan gaat het totaal om, laat ik zeggen, pakken met honderd verschillende krantenpagina's. Ja. Um, de eerste editie moet om kwart over elf klaar zijn, um, want dan, beginnen wij, dan begint de drukkerij te drukken. Mm -hmm. um, om kwart voor elf, toen uh, werden we getroffen door een netwerkstoring. Dus uh, dat betekent dat de pagina's die wij dan afstuurden vanuit uh, Nijmegen bijvoorbeeld, dat die niet meer aankwamen bij de drukkerij in Rennschede en in Apeldoorn. En dat geldt eigenlijk voor alle lichte kranten ook. Nou ja, op dat moment was ongeveer uh, twee derde, in ons geval, van uh, de krant klaar. Twee derde van de pagina's was door. Maar ja, uh, het laatste stukje, uh, dat betrof dan uh, de, de pagina en het uh, algemene binnen- en buitenlandnieuws. En dat uh, zat vast. Ja, u baalt daarvan, hè? Ja, dus uh, tamelijk vervelend. Ja, om niet te zeggen, gewoon rampzalig eigenlijk. En het uh, duurde tot uh, twee uur voordat het even was verholpen. En uh, ja, op dat moment is het zo laat. Toen konden we alleen nog maar uh, ja, datgene wat er was, uh, bij elkaar rapen en gaan drukken om in ieder geval nog iets op tijd bij de, uh, bij de abonnees te krijgen. Wat, wat krijgen de mensen op de mat vanochtend? Uh, een, een dunner krantje dan normaal, uh, en het is een samenraapsel van, uh, van, van pagina's, uh, van de verschillende edities. Dus, uh, nou ja, sommige mensen gaan misschien een nieuwe wereld open, <laughs> want de mensen in, na, daarachter krijgen bijvoorbeeld misschien al pagina Rivierland. Oh, dat gezellig. Ja. <laughs> en, en, begreep, is gezellig, ja. Maar ik begrijp dat de Gelderlander geen voorpagina heeft? Uh, nou, die in Nijmegen die ik heb liggen hier, uh, die, die heeft wel een voorpagina. Uh, maar het zou maar zo kunnen zijn dat sommige edities een uh, regionale, editionele voorpagina hebben. Hm. En, dus maar, niet de, de, de bedoelde voorpagina. Oh, er staat wel iets op. Het is niet een, een blanco vel. Nee, nee, nee. nee. Er staat wel iets op al in de krant. Het is anders ingedeeld dan normaal. En uh, er missen een aantal elementen. Dus uh, binnen buitenland nieuws staat er eigenlijk niet in. Uh, nauwelijks. Uh, en... Uh, ja, het is helemaal niet compleet. Meneer Pijnappels, had, had u ja. niet gewoon moeten beslissen om die krant maar even niet uit te brengen... en te verwijzen naar internet nee, bijvoorbeeld? Nee, nee dat, dat is echt de alle, allerlaatste. Alle dat hebben we eentje meegemaakt en ook helemaal nooit meer mee te maken. Mm. Maar dat moet in ieder geval wel iets bij de hand mee belanden, eh, Zodat er in ieder geval wat op ontbijttafel tafel ligt. En dan maken we het morgen weer goed met een extra mooie, dikke superkrant. Oké. Okay. Kees, Pijn Kees Pijnappels, hoofdredacteur van De Gelderlander. Dank en uh, sterkte. Ja, graag gedaan. Dank u wel. Moet meer concurrentie komen onder tandartsen, ze mogen zelf hun tarieven gaan bepalen. Joris van de Kerkhof ligt straks in de stoel bij een wildvreemde tandarts met wildvreemde tarieven. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Hoka. Het hele land, behalve in het zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor en vanwege de mist. Er zijn de spitsstrook op de A9 nog steeds afgesloten. En daardoor is het extra druk richting Amstelveen. 9 kilometer langzaam rijden tussen Afrit Kasticum en op Rottopolderplein. Ook nog opvallende viel op de A7, de Groningen richting Heerenveen. Door een ongeluk bij Tjallebert staat er inmiddels 5 kilometer. Wel zijn alle reisdokken weer vrijgegeven. Een genopvallende viel op de N11 leidde richting Bodengraving. Daar staat tussen de A4 en door 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Woonbootbewoners, er staat ze heel wat te wachten. Als het aan staatssecretaris Wekers van Financiën ligt... gaan ze flink meer betalen voor de huur van hun lichtplek. Zo moeten de huren gelijk getrokken worden met die van huurwoningen. Alleen betekent dat voor sommige bewoners op woonboten een verhoging van 400 procent. Voorlopig gaan eerst de bewoners die in Rijkswater liggen meer betalen. Verslaggever Jessica van Spengen ging langs in Utrecht bij een woonboot... die net op de grens ligt van gemeentelijk en Rijkswater. Natuurlijk over een loopplank. Ja, kijk uit hè, dat, je wel, uh, dat je wel op de loopplank blijft. Hier, daar zit de grens. Hier de grens van de gemeente en de Rijkswaterstaat, naast onze schuur. En de achterkant van de boot die, uh, ligt nog uh, op de gemeentekant. En de voorkant van de boot zit op Rijkswatergebied, Rijkswaterstaatgebied. Marieke van der Heij, woonbootbewoonster. Wat betekent dit? Dit betekent een uh, forse verhoging van, uh, van de kosten die wij uh, per jaar hebben. Want hoe zit het? Je koopt een woonboot, maar je huurt de lichtplaats. Ja, je koopt de woonboot, je moet gewoon een hypotheek afsluiten voor de woonboot en uh, je huurt de lichtplaats. Wat betaalt u? We betalen nu uh, 470 euro per jaar. Maar toen kregen u een brief? Ja, we kregen een brief, uh, eigenlijk een vooraankondiging dat het omhoog ging. En we dachten, nou waarom? Uh, gaan we hier luxe voorzieningen krijgen dan? Maar er was eigenlijk geen onderbouwing, en, uh, maar de mededeling dat wij uh, fors moesten bijbetalen. Uh, wat is fors? Nou, van uh, 470 naar uh, 2000 2000 euro per jaar om hier te mogen liggen, ja. Want wat krijgt u als antwoord? Waarom wordt het zo fors verhoogd in één keer? Uh, antwoorden krijgen we als bewoner eigenlijk niet. Uh, de antwoorden die wij krijgen zijn eigenlijk van de belangenvereniging hier in Utrecht. Van het SUO, Stichting uh, Woonbootvereniging Utrecht. En uh, wij hebben alleen begrepen, er zijn drie tarieven bij Rijkswaterstaat. Dat wij zelfs in het hoogste tarief vallen. We staan hier net bij de grens. Als we één meter opschuiven, ja. dan staan we eigenlijk... Op het gemeentegrond. En dat geldt dus voor de buren. Waarom is dat verschil? Ja, dat is ons eigenlijk onduidelijk. Uh, je kan je voorstellen dat uh, de mensen die op gemeentegrond uh, liggen... denken van, ja, uh, hoe lang gaat dit duren? Want de gemeente slaapt ook niet. Dus mensen gaan zich zorgen maken. Peter van Renen bood in maart een petitie aan... namens de eigenaren van woonboten. Want deze mevrouw is niet de enige. Nee, nee, nee, er zijn duizend gedupeerde bewoners ongeveer. Er is wat strijd over dat getal, want zij roepen zes of 900, Maar ze hebben mij in de eerste aanzeg gezegd dat het er 1150 waren. Maar goed, door het hele land heen liggen er een aantal boten in, Rijkswaterstaat. in Rijkswater. Ja. Wat betekent dat voor sommige eigenaren? Ik ken voorbeelden. Die gaan drie tot 400 euro per maand meer betalen. Wie kan dat in deze tijd? U woont zelf ook op een boot? Jazeker. Ik zeg trossen, losse en naar Den Haag? Helemaal goed. We doen de zwemvesten om, want we moeten ons hoofd boven water houden. En we doen reddingsboeien meenemen, want we zullen laten zien dat zij moeten zorgen dat wij kunnen blijven drijven. Even over de loopplank naar het water. Wat is er eigenlijk zo leuk aan op een boot wonen? Ja, een stukje vrijheid. Uh, het is stil, het is rustig. Alles, toch de natuur beweegt. En dat klinkt misschien een beetje, uh, een beetje vreemd, maar uh, je ziet vogels. Er komt wat langs varen, er komt een kano voorbij. Uh, er gebeurt toch meer dan je denkt. Je zou zeggen als je dit ziet, jullie wonen ook wel erg mooi. Dat mag ook wel voor betaald worden. Ja, dat is op zich ook geen probleem, maar dan wel in redelijkheid. Is het een optie om hem um, aan te takelen en ergens anders heen te slepen? Uh, nee, die optie is er eigenlijk niet, want uh, alle lichtplaatsen in Nederland zijn vergeven. Dus dat zou betekenen dat je uh, gewoon de boel hier moet verkopen en ergens anders iets nieuws moet kopen. En als ik u zo zie, ik zou het niet doen. Nee, we blijven graag hier, ja. Een verslag van uh, Jessica van Springen hoorde u. Tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Uh, Voordat u uh, uw mond open doet bij de tandarts als u in de stoel zit, moet u eerst vragen wat het kost. Joris van der Kerkhoff. Ja, en dan kun je bij een andere tandarts dan je eigen tandarts uh, gaan kijken. En dan kun je prijsonderzoek gaan doen. Concurrentie zou je dan uh, krijgen. Uh, vanaf 1 januari zijn de tarieven uh, los... En uh, kunnen jullie als tandartsen bedenken wat je maar, wat je, wat je maar wil gaan vragen? U hebt de praktijk hier in Hogerheide. Uh, vijf, zes, zes tafels. Hè? Uh, nou, ik lig er op eentje, de rooien. Uh, ik lig nog niet zo goed. Moet ik iets snel achter? Ja, hè? Oh, die hoofdsteun. Ja, ik ben ook zo groot. Ja. <laughs> uh, u bent niet mijn eigen tandarts. Uh, u kunt wel in mijn uh, uh, gebit kijken. En u zei net al van, ja, dat gebeurt eigenlijk niet zo snel. Dat je zomaar iemand... In je, in je gebit uh, laat kijken. Dat is toch heel uh, uh, intiem. Nou ja, doet u maar eens intiem dan. Ja. We gaan eens even ja. kijken. Stoeltje naar beneden. Stoelt ja. naar beneden. En uh, nou ja, het spannende voor de patiënt is natuurlijk... Van dat je altijd bij een eigen tandarts geweest bent... en dan zegt hij, van er is een kroon nodig... en dan ga je vanwege financiële redenen... bij een andere tandarts kijken of hij het daarmee eens is. Ja. Nou. grappig is trouwens... Je, je zit met uw spiegeltje in mijn tanden... en ik, ik praat maar door. Dat doen jullie trouwens ook altijd. Hè? Jullie praten ook altijd maar door als er geboord wordt. Um, um, nou, oh ja, dat wil niks zeggen. Ik, ik raak er een beetje van in de war. Ik doe meteen mijn ogen dicht, omdat die lamptand zo... Dat is niet erg, maar dat doe ik bij de tandarts ook. Dat is toch een soort, soort van angst, denk ik. Kijk er rustig verder. Nou ja, dan gaan we kijken en dan is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... van nou, er is dit nog nodig, er is dat nog nodig... en is die ene kroon wel nodig of moet er meer? Voor patiënten is het een hele stap om dan bij een andere tandarts... en voor hen nieuwe tandarts de mond open te doen... en te laten beoordelen van is dat nou wel nodig? Nou, hier zit wel een hele grote vulling... dus dat hier over een kroon gesproken is, dat, dat is wel terecht. En nou ja, dan is het altijd de vraag van moet die vandaag, moet die morgen... of kan het volgend jaar ook nog? Het idee was volgend jaar... Want er was al dit jaar een andere kroon gezet, hè? Ja. Nou ja, zo zie je wel, patiënten die sturen wel een beetje op... van welke financiële mogelijkheden ze hebben. En hoe spelen verzekeraars daar een, een rol in? Verzekeraars laten via via weten, niemand die het echt kan, kan beoordelen... dat het in ieder geval een heel stuk duurder wordt volgend jaar. Het percentage zou 14 procent zijn. Moeilijk om dat na te rekenen. Gaat u ervan vanuit dat alles duurder wordt? Uh, ik ga er niet vanuit. In mijn praktijk is de, praktijk, uh, is de prijslijst klaar. Die staat ook op internet. Uh, bij mij stijgen de prijzen over het, uh, over het grote geheel met de prijsindexatie en niet meer. Uh, er zijn ook praktijken die graag in het uh, luxessegment uh, werken. Nou, daar zijn de prijsstijgingen wat meer. Uh, maar dat is ook wat de overheid wil. De minister wil graag concurrentie. Nou, concurrentie betekent dat uh, je prijsvechter dat ze mag hebben. Dat wil zeggen... normale kwaliteit, maar voor weinig geld. En ook uh, de luxe tandenkunde mag ook. En u zit daar tussenin. Nou, valt het me op. U mag zo weer verder gaan kijken, hoor. Het is een beetje een inrichting uh, hier. Er zit niet zoveel luxe aan. Er zijn uh, boven de lampen die, uh, die, uh, waarvoor ik mijn ogen dicht doe... Waarvoor, waarmee u makkelijker in mijn gebit kan kijken... daar zijn uh, een soort van modern vormgegeven TL-lampen. Er is een systeemplafond. Maar in het systeemplafond, wat zien we daar... Ja, er hangt een plaat van Escher. En dat waarderen mensen erg. Want hebben ze iets om naar te kijken terwijl de tandarts bezig is? Ja, nou, dan ga ik daar naar kijken, naar die plaat van Escher. Dat die langzaam omhoog loopt, maar toch naar beneden. Je weet wel, die toren. Erg ingewikkeld. Dan misschien toch maar beter om een ogen dicht te doen. Kijkt u maar weer. Joris heeft het niet fijn vanochtend. Over geld en over het tandarts praten. U hoort hem straks weer bij de tandarts. De AWB, uh, deze organisatie, gaat nieuwe auto's verkopen via internet. Met de zogenoemde aankoopservice kunnen leden vanuit hun uh, luie stoel een auto kopen. AWB wordt weliswaar geen autodealer, want dat mag niet. Maar gaat vergaand samenwerken met uh, nieuweautokopen.nl. Dat bedrijf van uh, internetpionier Paul de Vries verkoopt nu nog maar enkele auto's per week. Maar experts voorspellen een explosieve groei. Het pand van nieuweautokopen.nl in Almere verschiet van kleur. Oranje wijkt voor het blauw-geel van de AMB. Het logo van de AMB Autokoopservice zijn we aan het, aan het maken. En dit zijn de laatste loodjes. Ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk wel de kerst op de slag rond taart. Paul de Vries, oprichter van NieuweAutoKopen.nl. Ja, in 1 de, december 2005 begonnen met het online verkopen van nieuwe auto's. En nu zijn we eigenlijk zes jaar verder, dus zes jaar na dato. Hoe voelt dat nou vandaag? Toch een beetje alsof de grote ANWB uw kleine tokootje overneemt? Uh, het voelt vol trots. Dat dan weer wel? Dat dan weer wel, zonder meer. En het voordeel is, u hoeft niet meer te adverteren. Dat doet de ANWB wel. Nou, met het label ANWB is dat... Is, is dat vele malen makkelijker, dat klopt. Wat hoeveel leden hebben ze ook alweer? Bijna 4 miljoen. Dat zijn 4 miljoen potentiële klanten? Ja, dat klopt. In uw eentje had u dat niet uh, gereden? Nooit, nooit, nooit, nooit. Nee. Guido van Woerkom is de algemeen directeur van de ANWB. En hij zegt dat zijn organisatie deze sprong... vooral maakt omdat de leden van de ANWB... in grote meerderheid een hekel blijken te hebben... aan onderhandelen met autodealers. Ze doen het niet zo vaak. en Ze zitten dan tegenover iemand die uh, de tientallen in de week, uh, week doet... Dus ze voelen zich niet gelijkwaardig. Ze hebben eigenlijk gevraagd, van, verzinnen ze een oplossing daarvoor? En daarom start de ANWB met, met de koopservice. En dat is dan het servicedeel van het verhaal. Ik neem aan dat u het niet uit pure liefdadigheid doet... maar dat u ook denkt, hier zit een markt en hier kunnen we geld mee verdienen. Nou, we zien internet natuurlijk heel erg belangrijk worden in, in de samenleving. Internet maakt het mogelijk om zaken makkelijk te maken. En een auto kopen op, op internet, dat, dat hoort daar, daarbij. Hoe gaat het in zijn werk? Je kijkt op de, op de website, daar kies je het uh, type auto dat je wilt, uh, wilt kopen of je vergelijkt auto's uh, met elkaar. Uh, vervolgens vraag je een uh, of aan. En dan start er een proces om uh, de auto geheel naar uh, eigen specificaties uh, opgeleverd te krijgen. Is dit simpel genoeg voor u bijna 4 miljoen leden? Ik denk dat het zeker uh, makkelijk te doen is. Um, als je s'avonds bijvoorbeeld een studio sport gekeken hebt, ga je eventjes met elkaar uh, achter de computer uh, zitten. En um, een half uurtje later is alles uh, in kan en kruik. En de volgende dag word je dan gebeld om uh, nog wat details door te nemen. Ja, dat is mooi, op papier. Maar nu, mijn moeder van 83, die gaat dit toch niet meer doen. En zo zullen er meer zijn. Nou, er zullen zeker mensen zijn die, die vinden het prettig vinden om nog gewoon naar het, het traditionele dealerkanaal eh, te gaan. Eh, we verwachten ook niet dat iedereen dat gaat uh, gaan doen. Maar in die hele stormachtige ontwikkeling van internet is het uh, verkopen van, uh, van auto's, van nieuwe auto's... eigenlijk nog een onontgonnen terrein. En daar gaan we nu aan beginnen. U kent natuurlijk als ANWB-hoofddirecteur de autobranche vrij goed... Hoe bezorgd moeten de dealers zijn? Nou, de dealers zullen ook hun, uh, hun toekomst uh, hebben. Er zal het een en ander veranderen in de sector. Dat zien we nu al. Het aantal uh, dealerships neemt, uh, neemt af. Er komt een nieuw verkoopkanaal met, uh, met lagere kosten. En dan kunnen zij ook hun voordeel hebben. Want het onderhoud blijft uiteindelijk toch ook bij de dealer gebeuren. Ja, maar de verkooppoot die wordt een beetje losgetrokken nu. En als dit een succes wordt, is het goed voor u, maar slecht voor de anderen. Zo simpel is toch? Uiteraard, als het een ander wat, wat weghaalt, dan, dan hou je zelf minder, minder over. Maar we moeten in de gaten houden wat de consument wil, wat de klant wil. En daarop reageren is uiteindelijk het beste voor, voor het ondernemerschap. Directeur Guido van Woerkom hoort u als laatste van de AWB. Die AWB-aankoopservice gaat vandaag online.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 Griekenland moet in de euro blijven, zegt Papadimos. En noodeditie Wegener kranten vanwege storing. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Wat er ook gebeurt, Griekenland moet in de euro blijven. Dat zei de nieuwe Griekse premier Papadimos gisteravond in het parlement. Papadimos maakte verder bekend dat het begrotingstekort van Griekenland... dit jaar waarschijnlijk uitkomt op 9 procent. Dat is hoger dan verwacht en betekent dat het land... waarschijnlijk nog meer moet bezuinigen. Dat kan niet op korte termijn. Het zal een taak worden voor meerdere kabinetsperiodes, zei Papadimos. Oppositieleider Samaras reageerde direct. Hij zal geen verdere bezuinigingen accepteren. En ook de vakbonden zijn tegen. Papadimos had ook nog goed nieuws te melden. Volgens hem voldoet Griekenland aan de eisen van de EU... en het IMF voor de volgende 8 miljard aan noodleningen. Problemen voor een aantal regionale kranten. Vanwege een storing bij uitgeversconcern Wegener... komen ze met een noodeditie. Onder andere het Brabants Dagblad en de Gelderlander... kunnen geen complete krant leveren. De Kees Pijnappels van de Gelderlander... legt uit wat er gisteravond misging. Om kwart voor elf...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 a 50 tussen Eindhoven en Nijmegen is vannacht een paar uur dicht geweest. De politie deed onderzoek naar een ongeval van drie maanden geleden. Toen reed een vrachtwagen op een stilstaande auto en daarbij kwam toen een vrouw om het leven. De politie wil weten hoe dat kon gebeuren en organiseerde daarom een reconstructie verschillende camera's worden ingezet, waarvan eentje in de vrachtwagencabine die dan uh, 13 maal min of meer aankomt rijden, iedere keer weer met een andere scenario. Rond half twee ging de A50 weer open en het is nog niet duidelijk of die reconstructie ook iets heeft opgeleverd. In Australië is een Nederlandse man verdronken. Een man van 64 ging zwemmen voor de kust van Moruya... zo'n 300 kilometer ten zuiden van Sydney. Het was warm, hij uh, wilde lekker zwemmen. En zijn vrouw zag hem even later om hulp roepen... en waarschuwde een aantal surfers in de buurt. Die wisten de man aan wal te krijgen, maar het was al te laat. Reanimeren hielp niet meer, zegt de politie. Upon entering the water, the man was located and taken to shore, where CPR was immediately commenced. However, the man sadly could not be revived. 144 red een dier. Vanaf vandaag kan er gebeld worden naar dat nummer als er dieren in nood zijn. Het alarmnummer is opgezet uh, voor de dierenpolitie, maar die beginnen hun werk pas volgend jaar. In de tussentijd worden bellers doorgeschakeld naar de dierenbescherming en die komen dan in actie om een voorbeeld te noemen van een hond in een, in, een, in, een, in een achtertuin... in een veel te klein hok, in zijn eigen uitwerpselen... dan uh, ga ik ter plaatsen. En is de huisvesting op zo'n moment uh, absoluut onacceptabel... dan kunnen wij daar uh, op dat moment een procesverbaal voor uitschrijven. Vanaf 9 uur vanochtend is dat nummer 144 bereikbaar... voor alle meldingen van dierenmishandeling. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en mistig in het midden en noorden van het land. Op een aantal plaatsen is de mist dicht met een zicht minder dan 200 meter. In het zuiden zijn er opklaringen met alleen plaatselijke mistbank. Vanochtend lost de mist in het zuiden op en zijn er zonnige perioden. In de rest van het land is er veel bewolking met af en toe een waterig zonnetje. Vanmiddag breekt ook in het midden van het land de zon door. In het noorden blijft de bewolking lang aanwezig en op verschillende plaatsen laat de zon zich helemaal niet zien. En blijft het ook mistig. Bij een zwakke tot matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 9 graden in het zuiden en 1 of 2 graden in het noordoosten onder de bewolking. Komende nacht ontstaan opnieuw verschillende mistbanken en in het binnenland daalt de temperatuur net onder het vriespunt. Morgen komen in het zuiden zonnige perioden voor, daarna breekt ook in het noorden de zon door. Het wordt dan 5 graden in het noorden tot hooguit 9 graden in het zuiden. En dit is de ANWB verkeersinformatie. In het hele land, behalve in het zuiden, komt plaatselijk dichte mist voor. En vanwege de mist zijn de spitsstrook op de a 9 nog steeds afgesloten. Daardoor is het extra druk richting Amsomveen. 11 kilometer tussen Akersloot en knopend Rotterdamplein. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort, daar is een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Er staat inmiddels twee kilometer file. Op de A7 Groningen richting Heerenveen, daar staat bij Tjallebert nog vijf kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstoken weer open. En op de N11 Leiden richting Bodegraven daar staat tussen de A4 en dorp drie kilometer. Vroeger liepen er een paar een paarden op de weg, die zijn inmiddels gevangen. Het is nu wachten op de veewagen en daardoor is bij Hazelswouden de rechte reis ook afgesloten.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 Vanavond bij BNN op 3, je zal het maar zijn. Ody en Erika zijn al 12 jaar samen en hebben minimaal 30 procent per week. Dat is wel veel als je het zo zegt. En gebeurt het dan thuis ook nog? Ja, thuis ook nog. We hebben ja. het wel gescheiden, dus werk is werk. En ja. thuis moet toch iets speciaals zijn. Je zal het maar zijn, vanavond om half negen bij BNN op 3.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 Vanavond de wedstrijd, Duitsland-Nederland, ja. daar wordt heel veel en druk over gepraat. Uh, uh, Toen denken aan de wedstrijd destijds in Hamburg, 1988. Maar welke ja. waarde heeft dit duel nou eigenlijk? Nou, ik ben blij dat je deze vraag op deze manier stelt. Want als je niet beter weet, zou je denken dat na 1974 en 1988 wij voor de derde grote confrontatie <laughs> ja. in Duitsland staan. En het is een, uh, inderdaad een gewone vriendschappelijke wedstrijd. Dat mag je overigens ook al niet meer zeggen, want tegenwoordig het dat oefenwedstrijden. Dat schijnt iets heel anders te zijn, want dan oefen je iets en vroeger uh, oefende je niks blijkbaar. Dus we hebben het hier over een oefenwedstrijd. Natuurlijk, laten we daar ook eerlijk over zijn, is Duitsland Nederland altijd een klein beetje meer dan een oefenwedstrijd. Daarvoor is de historie te groot. Anderzijds, het perspectief, het tijdsperspectief waarin deze wedstrijd plaatsvindt... begint langzamerhand totaal anders te worden dan die twee vorige duels. Uh, we hebben het over een oefenwedstrijd in aanloop naar een Europees kamp. Waar ze zich allebei natuurlijk wel bij de favorieten rekenen. Uh, Nederland hebben we altijd gezegd, heeft een hele brede selectie. Maar die is nu toch wel erg dun aan het worden. Uh, Robbe, Pieters en Affelay zijn al langdurig geblesseerd. Van Persie en Van der Vaart zijn naar huis gegaan. En gisteren kwam daar misschien, moeten we afwachten, vandaag snij nog eens bij. En als je dan het Nederland zelf elftal ineens ziet staan. denk je, nou ja, daar staat een keurig elftal. Maar het moet maar blijken of dat dan vanavond ook uh, bestand is tegen uh, Duitsland thuis. Toch echt een van de grote landen. ...op dit moment en heel aantrekkelijk voetballend. Dus het is wel een hele echte test voor Oranje. Maar het perspectief is dat het een oefenwedstrijd is... ...in aanloop naar een Europees kampioenschap over een half jaar. Mm, maar toch dom, de Duitsers zijn op oorlogsterkte, hebben zelfs spelers rust gegeven... ...de vorige oefenwedstrijd afgelopen weekend. En beide coaches willen wel heel graag winnen. Het is toch meer dan een oefenpotje? Het is wel nou, echt een is, oefenwedstrijd. Natuurlijk is het zo als dat, dat vanavond uh, dat tunneltje uitkomen... ...het veld opkomen, dat er dan iets uh, komt... ...dat het een hele andere wedstrijd het is dan Nederland, Zwitserland of wat iets meer zijn. Natuurlijk is het een echte wedstrijd. En natuurlijk willen ze elkaar ook een soort mentale tik uitdelen... voor richting dat toernooi. Om te laten zien van, uh, let op, uh, wij zijn er vooral. En uh, ja, het voordeel voor dit moment is... als je gewoon reëel bent, uh, is het toch een tikje voor de Duitsers. Ze hebben een hele sterke periode achter de rug. Dat heeft Nederland natuurlijk ook. Nederland heeft nu wel drie magere wedstrijden op rij gespeeld... om allerlei uiteenlopende redenen, vinden ze zelf. Maar de feitelijkheid is dat Nederland drie matige interlands op rij gespeeld heeft... En vanavond, met een aantal mensen er niet bij, eh, wordt dat toch een lastig avondje in Duitsland. En Duitsland zal het duwtje willen geven aan Oranje. Nou, in Nederland is een land wat zelden verlies laat staan met grote cijfers. Dus dat het een spannende echte wedstrijd wordt is zeker. Voor mij zijn de Duitsers wel een licht favoriet in dit prestigie wel. Hmm. Spelen wel in Hamburg, hè? Ja, spelen ja, kan in Hamburg. Er, ja. Wordt niet ja, zoveel dus meer gewonnen. Hebben we, hebben we wel eens gewonnen, <laughs> zeggen we dan weer. Er wordt de laatste tijd weinig gewonnen. Goed, eh, Tom. Um, dankjewel. Oké. Okay. Wij gaan door naar Joris van der Kerkhoff, want die lag net in de stoel van een uh, onbekende tandarts met zijn ogen dicht. Dat gaat misschien vanaf 1 januari wel vaker gebeuren, Joris, of niet? Ja, ik ja, ja. Een je verwijderen. Ah. Uh, ik, ja, dat gaat vaker gebeuren, ja. Uh, dit, dit klinkt erger dan het, uh, dat, dat, dat, dan het voelde. Het nou, is zo'n haakje, toch? Niet... Of niet? Dit is zo'n haakje, ja. ja, maar hij bleef nergens achterhaken. Ja. Achter haken. Oh. <laughs> ja. Uh, en de andere geluiden van de tandarts, die kunnen we ons natuurlijk allemaal voorstellen. Uh, en dat gaat door Merg en Been. Soms bij u niet meer, hè? Nee, niet meer. Nee, ik ben er heel erg aan gewend. En uh, het klinkt mij als muziek in de oren. Ja, want <laughs> u kunt dan meteen gaan schrijven. <laughs> oh, dan, dan, dan, dan telt u ook meteen. Een beetje boorgeluid uh, levert mij zoveel op. Nee, nee, nee. De, de relatie tussen wat het, wat het oplevert en de zorg... Die, die weet ik nog aardig uit elkaar te houden. Het gaat bij mij om patiënten, het gaat om mensen, het gaat om zorg. Ja, en natuurlijk, het winkeltje moet draaien, dus uiteindelijk levert het wel wat op. Maar het is niet zo dat ik zeg van... goh, ik heb vanmorgen mijn bankrekening gezien, ik zal eens gaan kijken... hoeveel kronen ik vandaag verkocht krijg. Oké, okay. spiegeltje uh, gekeken, met dat haakje erin gekeken... Uh... Toevallig vandaag heb ik dus een afspraak om vier uur eh, met, met mijn eigen tand. Dat zat ook wel te denken. Leuk dat u nu even kijkt, maar als er geboord gaat worden, mag eh, mevrouw Verzijde in de bos dat toch eh, gewoon gaan, gaan doen. Nou ja, dat, dat zie je dus. De, de relatie tussen een tandarts en zijn patiënten is uniek. Het is een vertrouwensrelatie. Patiënten doen hun mond letterlijk open voor iemand. En eh, patiënten zullen dus niet zo gauw eh, naar een andere tandarts stappen, Want je geeft jezelf heel erg bloot. En als we dan ervan uitgaan dat er wat meer concurrentie moet komen... patiënten zouden moeten gaan shoppen voor de goedkoopste prijs... dan denk ik dat dat zeer beperkt is. Want voor hoeveel mensen doe je nou eigenlijk je mond open... En uh, ja, dat, uh, ja, jij doet het nu voor mij. En uh, we hebben vastgesteld dat jouw tandarts uh, inderdaad op de juiste manier een kroon geïndiceerd heeft. En uh, die moet dan gemaakt gaan worden. Ja. En dan uh, kies je er toch voor om terug te gaan naar je eigen tandarts. Uh, voor zes uur netjes met tanden gepoetst. Hier nog voor de deur opnieuw met tanden gepoetst. Daarna een kopje herfstthee van u uh, gedronken. Is dat dan uh, wat u aan de achterkant ziet? Of is dat, uh, uh, uh, nou, zijn het andere dingen die nog een beetje zijn blijven hangen? Nee, het is vooral het goede leven, uh, thee, rode wijn, uh, wellicht uh, af en toe een sigaar of zo. Maar uh, het is aanslag, ja, noem je een tandsteen, Ja, het is, is aangroeisel achter de tanden. Het is een verkleuring en uh, af en toe is het goed om dat, uh, dat weg te halen. Het zit achter mijn tanden, een aangroeiing achter mijn tanden. Nou, dat, dat, dat, dat, daar ben je lekker mee. Maar aan de voorkant ziet het er goed uit, jongens. Dank u wel. Denk ik. Een aangroeisel. Ja, nou, uh, Joris van de Kerkhoff tot straks. Ik moet altijd met een borsteltje en dat kan ik nooit zelf. Nee. Goed, dan krijg ik altijd op mijn kop. Van de tandarts. Ja. Ach. President Obama weet er ook alles van, van de tandarts. Het is de belangrijkste wet die die doorvoerde. Grootscheepse hervorming van de gezondheidszorg. Tandarts valt er ook onder. Ook wel bekend als Obamacare. Het is niet zeker of die wet blijft bestaan. Het Hoge Rechtshof in de Verenigde Staten gaat beoordelen of die wel grondwettelijk is. De uitspraak, waarschijnlijk in juni, zal verregaande politieke gevolgen hebben. Want het oordeel valt midden in een verkiezingsjaar. Correspondent Wessel de Jong. Praktisch geen enkele wet in de Verenigde Staten is zo omstreden als de Affordable Health Care Act. Beter bekend als Obamacare. Die wet verplicht iedere Amerikaan om een ziektekostenverzekering te nemen. Volgens veel Amerikanen gaat dit in tegen het principe dat de burger vrijelijk moet kunnen kiezen. Obama moest dan ook in 2009 alles op alles zetten om de wet erdoor te krijgen. Nu is de season voor actie. Nu is het we de beste ideeën van beide partijen together. And show the American people dat we can still do what we were sent here to doen. Now is the time to deliver on healthcare. Zo klonk de ultieme pep talk voor het complete congres die de wetten moest doordrukken. Het lukte met een krappe meerderheid. Maar sindsdien is het eigenlijk niet meer goed gekomen tussen Obama en de Republikeinen. Alle Republikeinse presidentskandidaten zweren nu dat ze Obamacare zullen intrekken als zij president worden. Als de wet ingaat in 2014... wacht de Verenigde Staten hel en verdoemenis. Zo voorspelt de conservatieve kandidaat Michelle Backman. De afkeer van de wet is groot en al helemaal op internet. Als ik 64 ben, zal ik van Obama geen nieuwe heup en pacemaker krijgen. Een protest geheel op de wijs van de Beatles. Toch is het conservatieve verzet tegen de wet luider dan de instemming. Een meerderheid van de Amerikanen is voor de verplichte ziektekostenverzekering. Maar de Republikeinen hopen natuurlijk van harte dat het Hoge Rechtshof de wet afkeurt. Um, judgment, fast, Als de wet wordt afgekeurd zal de uitspraak gebruikt worden om de president door het slijk te halen. Zo verwacht CNN's Erin Burnett. En dat zou inderdaad een drama zijn. Want Obama wil toch de geschiedenis boeken in als de president die een einde heeft gemaakt aan het drama van alle onverzekerde Amerikanen. Uh, in terms of the politics, it would certainly be a blow to the Obama effort. No question. It's the president's signature domestic policy accomplishment. Het zou dus een zware klap zijn voor Obama als het fout gaat. Dat zou zijn herverkiezing in gevaar brengen, luidt de analyse. Maar hoe waarschijnlijk is dat? Vooralsnog zijn er meer lagere rechtbanken geweest... die de wet overeind hielden dan hem afschoten. Maar een garantie is dat niet. Op zich zijn de kansen dus goed voor de president, volgens CNN. Maar you never know. Het hoogste rechtscollege van het land is namelijk 50-50 verdeeld. Omdat deze zaak Obama kan maken of breken... wordt hij ook wel vergeleken met de ruzie in 2000... tussen president Bush en kandidaat Al Gore. Het Hof moest toen bepalen wie de verkiezingen had gewonnen na allerlei grommel met ponskaarten. In juni kan het net zo spannend worden als toen. En zodadelijk hier in het Radio 1 Journaal praten we over Syrië. Dat land komt steeds meer alleen te staan. We hebben er straks meer over, is maar eens even naar de verkeersinformatie. Johnson Hoog, vertel. Daar in het hele land, behalve in het zuiden, komt nog plaatselijk dichte mist voor. En vanwege de mist zijn de spitsstroken op de A9 nog steeds afgesloten. Daar is het wat drukker dan normaal op de A9 richting Amstelving. 11 kilometer tussen Akerschoot en knopend Rotterpolderplein. En op de A1 vanuit Apeldoorn richting Amersfoort. Daar is een aanrijding gebeurd bij Barneveld. En dat staat inmiddels 4 kilometer. En verder nog opvallend: op de N11 leiden richting Bodegraven. Bij Hazenswouderdorp staat 3 kilometer. Dat heeft te maken met een aantal ponies die zijn daar losgebroken. Inmiddels zijn ze wel gevangen. En het is nu wachten op de veewagen om ze af te voeren. En daardoor is bij Dorp de rechte reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de Arabische Liga, eh, bond van landen in het Midden-Oosten, praat vandaag met leden van de Syrische oppositie. Gebeurt in de Egyptische hoofdstad Cairo. Eerder schorste de Liga Syrië al wegens bloedige onderdrukking door het regime van het verzet. Gaan we over praten met het Midden-Oosten-expert van het instituut Klingendaal Bertus Hendricks. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er een uh, eenduidige oppositie in Syrië? Is het duidelijk waarmee er gesproken wordt? Nou, er zijn meerdere oppositiegroepen. De voornaamste daarvan is de Syrische Nationale Raad... in de Engelse afkorting SNC... Eh, waarin een aantal eh, opposanten zowel van, van, van buiten... heel veel van buiten met name... Eh, en van binnen samenwerken. En eh, nou, Daar zitten onder andere de moslimbroeders in. En eh, onder andere ook, eh, dat heet dan de zogenaamde Tansikia. dat zijn de coördinatiecommissies, de lokale co eh, coördinatiecommissies... die in feite in Homs en Hama en in Idlib en Dera... Eh, het, het vuile werk opknappen uh, in al die demonstraties... en uh, waar heel veel slachtoffers vallen. Maar om het een beetje uh, in, ingewikkelder te maken... is er ook nog een nationale coördinatiecommissie. Het zijn voornamelijk de Arabische nationalisten en, uh, en nasseristen. En, uh, die willen een minder uh, radicale breuk met het regime. Die zien nog mogelijkheden voor een dialoog. En die zijn vooral ook uh, tegen uh, externe inmenging. Dan heb je nog het vrije Syrische leger... wat uh, onder, Sy uh, onder Turkse bescherming... Uh, ook nog een factor is. En sinds kort heb je nog een club... en dat is die aangevoerd in het buitenland van Abdul halim Ghadam... oud vicepresident van uh, de vader van Bashir, Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. Um, en ja die probeert uh, met uh, steun, met name ook in de golf... ook nog zo'n steentje bij te dragen. Dus het is een heel divers en bondgezelschap... die het onderling ook vaak niet met elkaar eens zijn nog. Mm, en wat kan de Arabische Liga dan betekenen voor die verdeelde oppositie? Nou ja, de Arabische Liga hoopt uiteraard uh, te de boodschap af te geven... jongens, zorg nu dat jullie je uh, eenheid krijgen in je eigen rangen... want anders dan, uh, maakt het niet zo'n sterke indruk. Maar op het uh, praktische vlak niet zo heel erg veel. Maar uh, het, de Arabische Liga, dat hij die mensen ontvangt... en dat hij zelfs dreigt dat hij misschien die Syrische Nationale Raad gaat erkennen... als de enige vertegenwoordiger, hè, wat ook in, in, in Libië is gebeurd met, uh, met die Benghazi-leiding... Uh, uh, ja, dat zou natuurlijk een enorme klap zijn voor... De, voor Assad en zijn isolement nog verder onderstrepen. Dus de, de Syriërs eh, in, de, in de regering, Assad en, en, en zijn klik, die maken zich daar wel zeer zeer eh, zenuwachtig over. Zoals ook die, die schorsing van de Arabische Liga is natuurlijk een enorme prestige-nederlaag eh, waar men, als je afmeet naar de woede, eh, toch wel heel erg eh, bezorgd over is. Ja, aan de andere kant, die Arabische Liga daarover gesproken, de EU heeft er grote moeite mee om het Één mond te spreken, dat geldt helemaal voor de Arabische Liga. Dat is net los zand. Heeft dat wel betekenis als die Syrië dan schorsen? Um. Nou, dat zou, normaal zou dat niet... want normaal, als je kijkt naar de geschiedenis van de Arabische Liga... is het een tandenloze debatingclub... die op cruciale momenten nooit iets voor elkaar krijgt... omdat men inderdaad zoveel uiteenlopende belangen heeft. Maar op dit moment is het een beetje een overgangssituatie. Kijk, gro een groot land als Egypte bijvoorbeeld... wat meestal een beslissende stem heeft in de Arabische Liga... is veel te veel met zichzelf bezig. En eh, op dit moment nog. En zo kan een klein land als Qatar... met heel veel geld en heel veel ambitie... en Saudi-Arabië die een grote hekel hebben aan uh, Syrië, omdat dat uh, de grote uh, bondgenoot is van hun grote vijand Iran. Die kunnen daardoor meer uh, invloed hebben. En wat ze dus nu met die schorsing gedaan hebben, dat is in termen van de Arabische Liga uh, niet minder dan een, uh, een revolutie, waar ik nog steeds verbaasd over ben dat ze dat hebben kunnen opbrengen, zal ik maar zeggen. Ja. En, en hoe moeten we nou de positie van president Assad zien? Want die heeft eerder beloofd dat hij uh, zijn leger zou terugtrekken uit de steden. Nou, daar hebben we nog niets van gezien eigenlijk toch een weg ingeslagen waarvan terugkeer niet meer mogelijk lijkt. Hè? Ja, dat lijkt mij ook. Uh, alleen is het nog niet zo duidelijk uh, wanneer, uh, waar dat dan toe leidt. Want uh, uh, kijk, hij is ook nog steeds in staat om enorm veel mensen op de been te brengen. Dat zijn niet allemaal met uh, gedwongen, met bussen aangevoerde mensen die we op die demonstraties zien in, in Damascus en in Aleppo. En uh, hij heeft nog de steun van, van uh, de grote aantallen minderheden. Hij heeft natuurlijk nog zijn, uh, zijn buitenlandse uh, partners als Iran en Hezbollah en, en, en Hamas. Uh, uh, dus hij is nog lang niet uitge uitgeschakeld. Maar ik kan me niet meer voorstellen dat er inderdaad nog een weg terug is... naar al die doden die er zijn gevallen. En ook omdat als hij zou instemmen met uh, onderhandelingen... waar, waar onderhandelt men dan over? En nou, dan is het duidelijk dat, men, dat die oppositie alleen maar wil onderhandelen... over langs welke weg, zo vreedzaam mogelijk, Assad gaat aftreden. Maar ja, als hij aftreedt, dan weet hij dat is het einde van zijn regime. En hij eindigt waarschijnlijk in de gevangenis en waarschijnlijk ergens. Dus ik denk... Dat hij met de rug tegen de muur staat. En ik zie niet goed hoe hij terug kan keren op zijn schreden. Peter Hendricks van Instituut Klingendaal, dank. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. De VVD wil dat Mauro's direct worden teruggestuurd. Dat is het belangrijkste nieuws voor de Telegraaf. De partij wil dat minderjarige asielzoekers... direct na de eerste afwijzing al vertrekken naar hun thuisland. Nu hoeven ze pas te vertrekken als ze 18 worden. Volgens Kamerlid Coera van Nieuwenhuizen... zijn de kinderen beter af in hun eigen omgeving. En op die manier verleren ze de taal ook niet. Om niet in strijd te zijn met internationale verdragen... wil ze dat Nederland weeshuizen neerzet in bijvoorbeeld Afghanistan, Irak en Somalië. Volkskrant heeft onderzoek gedaan naar de dekkingsgraden... bij 100 grote pensioenfondsen. En daaruit blijkt dat werknemers en gepensioneerden van grote multinationals... en grote banken buitenschot blijven in de pensioencrisis. Grote fondsen zoals Shell, ING en Elsevier worden de afgelopen jaren verplicht miljarden in de pensioenkassen gestort. Werknemers en gepensioneerden van midden- en kleinbedrijven zijn minder goed af. De kans is levensgroot dat de pensioenrechten van mensen die werken... of werkten, bijvoorbeeld in de metaalindustrie, bij kapperszaken... in de vleeswarenindustrie, worden gekort met 10 tot 15 procent. Adjunct-directeur Rob Wesseling, die vorige week in de cel belandde... nadat hij een scholier uit de klas had verwijderd doet vandaag voor het eerst zijn verhaal in het Algemeen Dagblad. Hij is teleurgesteld in de ouders die aangifte deden... maar hij is ook teleurgesteld in de politie die hem drie uur in de cel opsloot. De stiefvader van de scholier zei vorige week... dat de adjunct directeur de jongen de gang in heeft gegooid... waardoor deze flinke samen opliep... Maar Wesseling zegt dat hij de jongen bij zijn kraag heeft gevat... en hem de gang op heeft gezet. En die ging, eh, volgens, ging volgens hem niet hardhandig. De jongen liep scheldend weg en struikelde vervolgens. Wesseling weet niet hoe dit, dit nou anders had moeten aanpakken. Volgens hem is scholier Kelvin dit schooljaar al vier keer geschorst. en loopt er een procedure om de jongen over te plaatsen... naar een specialistische school. Dominee Vlietstra dan is verbaasd over de media-aandacht... voor zijn oproep een zondig kind te slaan... Het is onvoorstelbaar hoeveel pers je over je heen krijgt, zegt hij tegen een verslaggever van Omroep West. De dominee wilde niet voor de microfoon reageren, maar stond de verslaggever wel even te woord. Ik heb slechts geciteerd, laat dat helder zijn. Ik weet niet in hoeverre je kunt citeren in ons land, maar ik heb helemaal geen advies gegeven of wat dan ook, zegt de dominee. In het citaat staat dat kastijding een noodzakelijk antwoord is als een kind zondigt. FC Utrecht zit in de financiële problemen. De club boekte het afgelopen seizoen een recordverlies van 9,2 miljoen euro, meldt RTV Utrecht. Een klein lichtpuntje is dat de opbrengsten van de transfers van Dries Mertens, Michel Vorm en Kevin Strootman niet zijn meegenomen in het verlies. Enkele miljoenen die dat de club opleverde, worden pas volgend jaar in de boeken verwerkt. FC Utrecht kampt al langer met forse verliezen. Vorig jaar was het verlies 5 miljoen euro. Algemeen directeur Wilco van Schijk ligt vanochtend het personeel van de club in over de gevolgen van het verlies. Vanavond dan voetbalt Nederland tegen Duitsland in Hamburg. En zoals Bielt schrijft, dan gebeurt er altijd wel wat. De Duitse krant herinnert aan um, Lama Rijkaard... die vullig in de nek spuugt in 1990, weet u nog. En Ronald Koeman, die twee jaar eerder zogenaamd zijn billen afveegde... met het t-shirt van Olaf Toon. En Lothar Matthäus zegt in de Hamburger Morgenpost dat de rivaliteit vroeger groter was dan nu. Het was twintig jaar lang haat en neid, maar nu zijn de verhoudingen genormaliseerd. We kijken nog even naar het AD. Daar zien we op de voorpagina een foto van Klaas-Jan Huntelaar. Um, Hannibal de Cannibal. Uh, klaar voor een oefendeveld die Oranje vanavond tegen Duitsland speelt. Gisteravond werkte hij met masker op... om zijn gebroken neus te beschermen in Hamburg... de laatste training van het Nederlands elftal af. Hij is er waarschijnlijk bij. Um, en dat is natuurlijk dezelfde training als waar Wesley Sneijder afhaakte. En over hem is nog niet duidelijk of hij vanavond meespeelt. Foto van hem ziet u trouwens voor op de Telegraaf. Een met pijn vertrokken gezicht en één broekspak... Opgestroopt. Daaronder de kuit van Wesley. Vind je dat spannend? Ja, goed hè. Mm -hmm.